Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet wil het advies om thuis te blijven veranderen in 'blijf thuis als je klachten hebt'. Melden bronnen aan Nieuwsuur. Het kabinet wil de bevolking meer perspectief bieden in de strijd tegen het coronavirus. Zo wordt meer benadrukt wat er wel kan in plaats van wat niet kan. Zo zou woensdag in een persconferentie bekend worden gemaakt. Ook mogen kappers en schoonheidsspecialisten binnenkort mogelijk weer open. Eventueel zouden daarna ook terrassen en strandtenten weer open kunnen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is... dat er voldoende getest kan worden op het coronavirus. In een toespraak op de Dam tijdens de Nationale dodenherdenking heeft koning Willem-Alexander de rol van koningin Wilhelmina in de oorlog aangestipt... die het grootste deel van de oorlog in Londen zat. Mensen voelden zich in de steek gelaten, ook vanuit Londen door mijn overgrootmoeder... toch standvastig en fel in haar verzet... Het is iets dat me niet loslaat, aldus de koning. Het is voor het eerst dat een lid van de koninklijke familie zich zo expliciet uitlaat over de rol van Wilhelmina. Radiozender Funix stopt met het nachtprogramma Ramadan Late Night... omdat meerdere medewerkers van de zender met de dood zijn bedreigd. In het radioprogramma werden verhalen over de Ramadan gedeeld. Met name de presentator van het programma werd bedreigd... omdat hij tijdens de vaste maand muziek draait.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 Thank <laughs> you.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 the doorbell glass